8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Stembureaus voor verkiezingen, provinciale staten geopend. Gaddafi werft Toerrechts om voor hem te vechten. En bouwbedrijf Heimans weer in de lift. Half uur geleden zijn overal in Nederland de stembureaus opengegaan. Zo'n 12 miljoen kiesgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen voor de provinciale statenverkiezingen. In 1999, 2003 en 2007 ging nog geen 50% van de kiesgerechtigden naar de stembus. Dieptepunt was 99 toen maar 45,5% van de kiezers hun stem uitbracht.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 Ook bewoners van de nieuwe Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... gaan vandaag naar de stembus. Zij kiezen de nieuwe eilandsraden. Voor het eerst wordt dat gedaan volgens de Nederlandse verkiezingsregels. Dat houdt onder meer in dat er op woensdag in plaats van vrijdag wordt gestemd... dat de stemlokalen langer open zijn en dat er per volmacht kan worden gestemd. De Libische leider Gaddafi werft op grote schaal toe aan om voor hem te vechten. Dat zeggen regeringsfunctionarissen in het noordoosten van Mali... De jonge Afrikanen trekken volgens hen massaal naar Libië... waar ze geld en wapens zouden krijgen. Gaddafi zou hele groepen Touaregs met het vliegtuig laten ophalen vanuit Tjaad. Volgens ooggetuigen in Libië worden ze ingezet als huursoldaat. De woestijnkrijgers zouden samen met de milities van Gaddafi... vechten tegen de opstand gekomen bevolking. Steeds meer landen bieden humanitaire hulp aan voor de vluchtelingen uit Libië. In de buurlanden Egypte en Tunesië zitten inmiddels 140.000 mensen... die het land van Gaddafi zijn ontvlucht. Volgens de VN is er dringend behoefte aan water, sanitaire voorzieningen en tenten. Onder meer de VS, Groot-Brittannië en Italië zijn bereid te helpen. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad is de minister van religieuze minderheden vermoord. Toen hij zijn huis uitliep werd hij door een paar mannen neergeschoten. Zwaar gewond is hij naar een ziekenhuis gebracht waar hij korte tijd later overleed. Het slachtoffer Shanbaz Bhatti was christen. en was al een aantal keren bedreigd door extremistische islamitische groepen. Pakistan is overwegend islamitisch en extreme groepen willen het land, zoals ze zelf zeggen, zuiveren van andere religies. In de Afghaanse provincie Kunar zijn mogelijk negen kinderen omgekomen bij een NAVO-luchtaanval. Ze waren volgens een regionale politiechef bezig met houtsprokkelen toen gevechtsvliegtuigen het vuur openden. Kort daarvoor was een Amerikaanse basis in de omgeving met raketten bestookt. De internationale troepenmacht ISAF onderzoekt het incident. Bouwbedrijf Heimans heeft vorig jaar winst gemaakt. Het op twee na grootste bouwbedrijf van Nederland eindigde 16 miljoen euro in de plus. Nadat een jaar eerder nog 40 miljoen euro verlies had geleden. Heijmans-topman Witsel is tevreden. Ondanks een teruglopende markt en bijna drie maanden vorst in het afgelopen jaar... hebben we goed gepresteerd, zegt hij. Leni het hart stopt met haar werk voor de zeehondencrash in Pieterburen. Ze zegt dat ze het na 40 jaar werken voor het opvangcentrum wel genoeg vindt.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 De president laat zich graag voorstaan op zijn sobere levensstijl... en de Peugeot 504 van 34 jaar oud... zou een van de weinige persoonlijke bezittingen zijn van Jad. Het weer vanuit het oosten klaart het langzaam op. In het westen lost de bewolking pas in de loop van de ochtend op. De temperaturen liggen nu tussen plus 2 en min 3... plus 2 in Zeeland en min 3 in het oosten. En zowel vanmiddag als morgen is het overwegend zonnig en droog... bij gemiddeld 7 graden. ANRB-verkeersinformatie. Ah, de ochtendsplits verloopt niet druk. Al met al staat 80 kilometer aan file. Duidelijk minder dan gebruikelijk. Toch zijn er wel een paar opvallende files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen naar de west en Blarikum 7 kilometer. Daar bleef een rood kruis boven de weg te lang hangen. Dat probleem zou inmiddels verholpen moeten zijn. Maar goed, de file is inmiddels al behoorlijk lang dus. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch... tussen Bokstel en Vught 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant. Tussen de afrit sint michels gestel en Bokstel-Noord staat 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoofddorp en Knoop en de Nieuwe Meer, 8 kilometer. Dat uh, hangt samen met een ongeluk op de A10 Zuid bij Sloten. Maar die file daar lost op, want de weg is weer vrij. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie, maar grotere omzetten en voorraden... betekent ook extra financiële zorgen.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, de stembureaus zijn open. Tot vanavond 9 uur kunt u gaan stemmen voor de provinciale staten. Verantwoordelijkheid voor het verloop van de stembusgang... ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken. De heer Donner is de gast na half negen. Dan praten we met hem ook maar over de toekomst van zijn partij. Want het CDA moet zich misschien wel opmaken... voor een nieuwe electorale klap. En Marcel zei dat de stembureaus zijn nu inmiddels bijna drie kwartier open. Traditiegetrouw is gisteren natuurlijk de campagne afgesloten... met een debat op televisie. Goedenavond... Ik ben ondernemer en dat is in deze tijd een pittige opgave. Dan wil je een regering hebben die regeert. In het afgelopen jaar zijn we meer dan negen maanden bezig geweest... met verkiezingen en onderhandelingen. Dit kabinet zit er nog geen vijf maanden. Ik moet er niet aan denken dat ik over een paar maanden... weer naar de stembus toe zou moeten gaan. Dat wordt erger aan België. Dit zijn provinciale verkiezingen. Ik vind het bijna onverantwoord dat u er landelijke verkiezingen van maakt. Meneer Hermans. Ja, ik kan de ondernemer zeer goed begrijpen. Uh, eindelijk gebeurt er eens een keer wat in dit land. Wordt dus doorgepakt voor het kabinet. was alleen maar schuiven, schuiven. Dus dat eindelijk is het wat gedaan. En nou zijn we echt bezig, worden de keuze is gemaakt. Dus laten we nou gewoon ervoor zorgen met elkaar in Nederland... dat dit kabinet gewoon door kan gaan. Geef Rutte gewoon volop de gelegenheid, samen met zijn collega's... om dat goede beleid voor herstel van de Nederlandse economie... om dat gestalte te geven. En dan moeten we dus ook met elkaar hard voor vechten. Dat doen we dan ook. Meneer Cohen. Die schuiver die komt weer voorbij. Hij komt, hij komt. Ja. Was het, was het one Nou, de one Hij komt, hij komt. Was het maar goed beleid. En omdat het geen goed beleid is, komt er dus inderdaad straks een lawine van voorstellen. En dan komt die sneeuwschuiver eraan en dan schuiven ze allemaal weg. Ja. En dan gaat Nederland in de prut, meneer Cohen. En dat is precies het laatste wat de mensen zoeken. De mensen willen zekerheid. Ik ga eerst even naar meneer Rauw, ik het straks in ja, mevrouw president Rutte sprak inderdaad over Belgische toestand. Ik hoorde het net hier ook even. Ik was onlangs aan het folteren in zeeuws Vlaanderen. Daar kom ik nog wel Belgen tegen. En die zei tegen mij, we hebben geen regering, maar we liggen er niet wakker van. Ik zei, nou, je moet mij eens weten. Wij hebben wel een regering, maar ik lig regelmatig wakker. <lacht> nou, ze waren elkaar weer te slim af. Joost Vullings, goedemorgen in Den Haag. Ja, goedemorgen. Maar hadden ze ook nog wat nieuws te melden? Nee, eigenlijk niet. Het was gewoon weer het klassieke beeld van de, van de hele campagne. De oppositie valt de coalitie aan op het kabinetsbeleid. Nou, en dan is de kernboodschap. Er wordt op de verkeerde zaken bezuinigd of er wordt op de verkeerde mensen bezuinigd. En de coalitie zet daar tegenover dat zij de problemen wel te lijf gaan. En dat de oppositie, en met name de PvdA, de problemen voor zich uit zou schuiven als zij het voor het zeggen zouden hebben. Maar goed, zo'n debat wordt ook niet uitgezonden voor mij. Maar vooral voor mensen die pas laat inschakelen in de campagne. En voor die mensen is zo'n debat natuurlijk wel nuttig. Nou zijn er nog peilingen verschenen, gisteren drie in totaal. Joost, um, mogen we nu concluderen dat het ontzettend spannend wordt? Want dat blijkt wel uit die peilingen. Ja, het wordt, het wordt echt ontzettend spannend. Bij, bij twee peilingen, eh, bij Maurice de Hond en bij Nipo... komt de coalitie uit op 37 zetels in de Eerste Kamer. Nou, en dat is er nou net eentje te weinig voor de meerderheid. En bij Sinovate stond de coalitie, of dat is VVD, CDA en PVV... een week geleden ook op 37 zetels. Maar gisteren zakten ze naar 34 zetels. Ja, dat is echt uh, fors te weinig. Dus ja, het wordt echt heel erg spannend uh, vandaag. Dat zou kunnen betekenen, of je zou kunnen denken, naar aanleiding van die peilingen, dat wij vanavond weten hoe straks de verhoudingen in de Eerste Kamer liggen. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, nee, het wordt, het wordt sowieso een beetje een rare avond. Uh, kijk, we stemmen met het potlood sinds een, een aantal jaren. Dus uh, ja, dat moet ook gewoon weer met, uh, met de hand geteld worden. Nou, de stembureaus gaan om negen uur dicht. Ja, uh, dus voor middernacht is het zelfs heel moeilijk... om een betrouwbare uitslag te geven voor de Staten. Nou, dat zal in de loop van de nacht of in de loop van, van morgen natuurlijk wel lukken. Maar goed, dan weten we hoe het in de Staten is gegaan. Ja, uh, dan kan je op basis van die uitslag wel een omrekening maken... naar zetels in de Eerste Kamer. Maar mocht dat nou... Heel Erg dicht bij elkaar liggen. Bijvoorbeeld eh, voor, de, voor de oppositie 38 zetels en voor de coalitie 37 zetels. Ja, dat is dan echt nog maar een voorspelling. Want dat kan gewoon nog omdraaien. De, de restzetels moeten nog verdeeld worden. Op 23 mei gaan die provinciale statenleden echt de Eerste Kamer kiezen. Het kan zomaar zijn dat een paar mensen van het CDA zeggen... ik ga mijn eigen partij helemaal niet steunen. Ik vind deze, deze gedoogconstructie niks. Ik stem op iemand van de oppositie. Het blijkt ook dat heel veel provinciale, uh, provinciale partijen... die hebben wel een, een onafhankelijke kandidaat voor de Eerste Kamer. Maar die stemmen soms ook gewoon op een andere partij. Dus kortom, als het heel dicht bij elkaar ligt... Dan moeten we wellicht gewoon tot 23 mei wachten... voordat we echt zeker weten wat de verhoudingen in de Eerste Kamer gaan worden. Nou, we gaan in ieder geval wel snel weten hoe de opkomst uh, zal zijn vandaag. Um, de landelijke kopstukken benadrukken dat allemaal. Ho ho hoe belangrijk die verkiezingen zijn. Denk je dat dat nog invloed zal hebben uh, op de opkomst? Nou ja, de peilingen, die, die uh, de Hond zegt 45%, dat is minder dan, dan vier jaar geleden. Nipo komt iets hoger uit, tussen de 48 en de 53%, dat ze hoger zijn. Maar goed, ik heb me laten uitleggen door peilingsdeskundigen... dat het voorspellen van de opkomst echt het allermoeilijkste is. Ja. Want ja, je stelt dan mensen de vraag van, ja, gaat u dan stemmen op 2 maart? En dan zeggen heel veel mensen sociaal wenselijk ja... Om vervolgens nee te doen. Maar de opkomst is wel heel belangrijk voor de uitslag van deze verkiezingen. Want de partij die zijn kiezers naar de stembus weet te lokken, wint waarschijnlijk deze verkiezingen. Ja, en dan willen we niet over het weer weer beginnen, maar we doen het toch. Jazeker. Help het fabeltje nou eens voor eens en voor altijd uit de wereld. Ja, dat is, we denken altijd als het mooi weer is of als het slecht weer is, is het slecht voor de opkomst. En als het mooi weer is, is het goed voor de opkomst. Maar goed, uit wetenschappelijk onderzoek, zeg ik dan gewichtig, blijkt dat we hier eigenlijk <lacht> helemaal geen invloed te hebben op de opkomst. Want dat komt omdat in Nederland is de dichtheid van stembureaus zo groot. Ik bedoel, er is altijd wel eentje om de hoek uh, van je huis. Ja. Dus zelfs op een hele regenachtige dag, en dat wordt het vandaag niet, ja, loop je er eigenlijk uh, zo er naartoe. Dus ja, wellicht als het de hele dag zou regenen, maar dat is nog nooit voorgekomen. Op een verkiezingsdag, ja, dan drukt het wellicht wel de opkomst. Maar het wordt vandaag een mooie dag, dus uh, niets aan de hand. En als zelfs als het zou regenen, maakt dat dus ook helemaal niets uit. Joost Vullings hoort u met een wetenschappelijk onderbouwd verhaal. Ja, die Joost. We gaan naar Mark Robin Visser, die is bij de collega's van L1. We gaan helemaal naar het zuiden, regionale omroep van Limburg. Mark Robin, we hoorden net uh, bij jou dat de Limburgse PVV heeft beloofd niet te gaan bezuinigen op uh, folklore, zoals de schutterverenigingen en de muziekgezelschappen. Zijn ze daar een beetje blij mee uh, in Limburg? Nou, ik heb het hier even rondgevraagd bij uh, de collega's van L1. In de studio hier zitten ook allerlei strekkers van de politieke partijen. En wat blijkt, de provincie gaat helemaal niet over de folklore... en over de schuttersverenigingen en ah, over de muziekclubs. Nou, dat scheelt. Dus uh, dat, dat is heel makkelijk scoren voor de PVV met zo'n uh, mededeling. En ik heb ook gehoord dat de PVV bijvoorbeeld gezegd heeft... we willen geen begrotingstekort meer. Limburg heeft helemaal geen begrotingstekort, dus dat... <laughs> zegt iets over de manier waarop de PVV hier campagne voert. En ook hoe moeilijk het is voor de andere partijen om daar iets tegen in te brengen. Martijn van Helvert van het CDA. Hoe heeft u dat nou de afgelopen weken in debatten met die PVV hier gedaan? Nou, in debatten was wat lastig. Want uh, daar uh, hebben we de PVV eigenlijk uh, zelden tot niet gezien. Maar wat wij wel hebben geprobeerd is om de mensen in Limburg zoveel mogelijk uh, persoonlijk aan te spreken. En dat verhaal van het CDA en onze kandidaten te vertellen. We hebben 100 kandidaten op de lijst in Limburg. Ze zijn allemaal heel enthousiast. We hebben ook ingezet op een persoonlijke campagne. Dus dat wil zeggen dat in de gemeente Peel en Maas... de kandidaten van Peel en Maas vooral aan de bak moeten. En dat in de gemeente van Maastricht alle kandidaten van Maastricht aan de bak moeten. En uh, daar zie je dus dat uh, mensen lokaal zoveel mogelijk mensen aanspreken. Het is voor het CDA in Limburg alle hens aan dek. Op dit moment is er in Limburg een coalitie tussen CDA en PvdA... Dat zal in ieder geval anders worden na de verkiezingen. De PVV wordt hier misschien wel de grootste partij. Ja, ik heb dat ook gelezen. Ik heb ook in die laatste peilingen gezien dat het een nek aan nek race is met het CDA. Het CDA uh, stond er slechter voor. We zijn in de afgelopen peiling gelukkig wel met 60% gestegen. Dus wij hebben die winning moed hier in Limburg echt te pakken. Nou, en dat geeft die campagne nog een extra boost. En uh, wat dat betreft uh, is het voor Limburg de vraag. Willen wij een provincie zijn waar de PVV de grootste is of willen we dat niet? Nou, en als u dat niet wil, dan, uh, dan gaat u echt aan dat CDA nu te steunen. Willen we een coalitie met de PVV of niet? Eh, als de PVV hier de grootste partij wordt... heeft ze natuurlijk eh, ook de regie over wat er gaat gebeuren. Eh, laten we eens kijken naar een ander belangrijk thema... Wat, wat de PVV betreft belangrijk is. Geen moskeeën meer in Limburg. Ja, nou kijk, het CDA uh, wil ook zeker niet dat heel Limburg voor moskeeën staat. Maar goed, uh, dat is ook niet aan de orde. In, uh, uh, in de gemeente waar mevrouw Stassen zelf woont, de mooie gemeente, echt zusteren, staan al meer, uh, meer kerken en kapellen dan dat er moskeeën staan in heel Limburg. En daarbij is het zo, de provincie die gaat daar helemaal niet over. De provincie kan een gemeente helemaal niet dwingen of verbieden om een moskee neer te zetten. Uh, het mag ook niet volgens de grondwet. En de provincie mag volgens mij de grondwet helemaal niet aanpassen. Dus wat dat betreft zou dat hetzelfde zijn als dat je tegen Ikea zou zeggen. Je mag van of nu geen zitbanken meer maken, daar gaan we niet over. Daar hebben we niks mee te maken. En dat zetten we dus natuurlijk ook niet in een coalitieprogramma. Zou u, na de verkiezingen met de PVV, is het denkbaar dat u met hen een coalitie aangaat? Ja, we sluiten niemand op voorhand uit. Maar ik heb in het debat wel heel duidelijk gezegd... Uh, ik wil wel een coalitieprogramma waarin dingen staan die echt voor Limburg echt toe doen. Uh, en geen onzin, wat iedereen in zijn verkiezingsprogramma zet, gaat iedereen zelf over. En of dat waar is of niet, gaat ook iedereen zelf over. Maar in een samenwerkingsovereenkomst zetten we alleen dingen waar Limburg iets in heeft. Waar we banen mee creëren, waar we die zorg mee kunnen regisseren... en waar we de veiligheid in Limburg echt mee uh, omhoog trekken. Nou, het blijft natuurlijk uh, koffie die kijken. De vraag is landelijk, maar ook hier in Limburg actueel. Houdt die centrumrechtse... Uh, uh, uh, stemmerspotentieel uh, een meerderheid in deze provincie... of gaat Linksen toch net nog winnen? Ja, dat is, uh, dat is ook spannend. Ik moet zeggen, ik zit zelf eigenlijk vooral in die wedstrijd... voor uh, de provincie. Ik wil graag hier groot uh, eruit komen. Dat is ook mijn eerste zorg. En daarvoor ben ik ook uh, aangesteld door de leden in, uh, in Limburg. En uh, het gevolg voor uh, de Eerste Kamer... Ja, dat, dat is wat er vanzelf uitkomt. Martijn van Helvert van het CDA in Limburg, hartelijk dank. U moet weer terug naar uh, de collega's debatteren. Zet hem op. Goh. Ja, dank u wel. Straks naar Libië en Tunesië. Verslaggever hans Jap Melissen was buiten de vrije stad Benghazi. En Roepau staat aan de grens met Tunesië. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Bij Nand Zwaan. Ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk... door de voorjaarsvakantie bij Den Haag en Rotterdam. Nou, daar hebben ze helemaal gelukt. Er staan zelfs helemaal geen files. Bij Amsterdam is het wel wat drukker. Nou, dat zien we terug op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat tussen Naarden-West en Blarikum 7 kilometer. Dat heeft ook te maken met een technische storing aan de signalering. Maar die is inmiddels verhonderd. In het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... tussen Best-West en Vught, 13 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant. Er staat tussen Empel en Bokstel Noord 8 kilometer, maar de weg is wel weer vrij. En de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij Fasen 3 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Topoverleg bij vakcentrale FNV vandaag. De top komt bijeen om te praten over een nieuw pensioenakkoord. De onderhandelingen over dat nieuwe akkoord tussen werkgevers en werknemers komen volgens betrokkenen in laatste beslissende fase. Maar ja, de FNV-Achterban heeft nog grote problemen met de voorstellen die momenteel op tafel liggen. Ook het kabinet heeft nog niet op alle onderdelen ingestemd met de nieuwe regeling. Zakel maar even met Gert-Jan Dennekamp. Hij volgt voor ons de onderhandelingen op de voet. Gertjan, vertel eens wat zijn nou de problemen uh, met wat er nu op tafel ligt? Bij de FNV zijn het eigenlijk twee kernpunten. We weten al dat de FNV achterban moeite heeft met het voorstel om langer te moeten gaan werken. In dit voorstel zou de AOW-leeftijd omhoog gaan, automatisch. Eerst naar 66, maar daarna automatisch nog verder. En om die bittere pil te kunnen slikken, moest de AOW worden verhoogd. Want, zei de FNV, als dat zou gebeuren, dan kunnen mensen uiteindelijk toch eerder stoppen met werken... en toch hetzelfde pensioen houden, omdat die AOW hoger wordt in de komende jaren... Nou, en de voorstellen die tot nu toe op tafel liggen... is dat niet mogelijk. Hmm. De FNV. En dat is dus een probleem. gert jou heel daarnaast... eventjes, want um, jij viel eventjes weg. Je zei bij de voorstellen die nu op tafel liggen... En toen? Uh, zit dat er nog niet voldoende in. Okay. Uh, er wordt wel voorgesteld om die AOW te verhogen. Het kabinet is daar ook wel toe bereid, maar niet voldoende. En dus uh, ligt daar nog een probleem. En daarnaast wil uh, de vakcentrale ook dat er betere toezeggingen komen... om mensen ook daadwerkelijk langer aan het werk uh, te houden en uh, te krijgen. En ook die voorstellen vinden men nu nog onvoldoende. Nou, en Lara zei het al, Gertjan het kabinet heeft ook nog niet ingestemd. Wat zijn de grootste problemen voor het kabinet? Nou ja, dat zit bijvoorbeeld op een aantal fiscale maatregelen. Maar ook over de hoogte van de AOW. Want ja. uiteindelijk moet die betaald worden door het kabinet. En als, er, als het kabinet niet voldoende over de brug komt. Is dat dus een probleem. Want voor de FNV, zo wordt ons verteld. De afgelopen dagen is dat een absoluut breekpunt. Het voorstel dat nu op tafel ligt is. Volstrekt onvoldoende wordt ons verteld. Wat denk je Gert-Jan? Wat zal er uiteindelijk uitkomen? Het is misschien moeilijk om zo in een glazen bol te kijken. Maar wat zijn je inschattingen? Nou, de contouren zijn er wel zichtbaar. Hoor. Het uh, pensioen gaat op uh, de schop. Uh, de oude dagvoorziening wordt meer afhankelijk van ontwikkelingen op de beurs. Uh, als het uh, uh, uh, slecht gaat met een fonds, zullen deelnemers sneller dan nu het geval is... worden gekort op hun uitkeringen. Hè, waar kort uh, op pensioenen nu nog wordt gezien als een soort nucleaire optie... een echte allerlaatste mogelijkheid... wordt in het nieuwe systeem uh, sneller gekort als een fonds over onvoldoende reserves beschikt. Die korting mag dan wel worden uitgespreid over een aantal jaren... Maar het, principe uh, verandert uh, toch wel. En de pensioenleeftijd zal de komende jaren automatisch stijgen... als blijkt dat steeds meer mensen langer leven. En in ruil daarvoor is het kabinet dus wel bereid om de AOW iets te verhogen. Uh, maar het percentage dat tot nu toe rondging is voor de FNV... Uh, voorlopig dus onacceptabel. Ja, het blijft dus getean, niet bij 66. Het gaat dus automatisch meestijgen, die pensioenleeftijd. Kan dat ook heel hard gaan? Ja, dat uh, is een beetje afhankelijk van hoe gezond we zijn... Ja. en hoe uh, goed onze gezondheidszorg. Want dat it's, nou, de pensioenfonds dus ontzettend veel last van um, als wij allemaal uh, één of twee jaar uh, gemiddeld langer leven en we sparen niet voor de jaren, dan ontstaan er enorme tekorten. En men probeert dat op te vangen door maatregelen te nemen zoals nu worden voorgesteld, dus langer werken, maar ook het uh, pensioen flexibeler uh, te maken. Waardoor als er inderdaad grote tegenvallers zijn of meevallers, uh, zo je wil, dat we allemaal veel langer uh, leven. Dat is natuurlijk op zich positief, maar als de pot geld die daarvoor is uh, gereserveerd niet groot genoeg is, moet je het uiteindelijk met minder geld doen. En in het nieuwe systeem dat nu wordt uh, uitonderhandeld, uh, zal dat worden opgenomen. En dat zal consequenties hebben voor iedereen die uh, op dit moment uh, uh, zijn pensioen geniet, maar ook spaart voor zijn pensioen. Ja, het huidige systeem uh, zal niet langer betaalbaar meer zijn. Er komt een nieuw pensioenstelsel over het akkoord wordt onderhandeld. En dat is de laatste fase ingegaan. Gert-Jan Dennekamp hoor u. Zeven minuten voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Overal in Libië zijn munitiedepots van het leger. Op veel plaatsen zijn die nu ingenomen door de opstandelingen. Maar om te voorkomen dat ze die wapens tegenin zetten... laat Gaddafi zulke depots bombarderen. Bijvoorbeeld iets ten westen van de stad Benghazi. Hans-Jaap Melis van de Wereldomroep ging kijken hoe groot de schade is. Hij miste het target. Ze zijn niet of het is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 Met Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Uh, Hans-Jaap, om het depot te bereiken ben je vanuit Benghazi naar het westen gereden. Dat is dus in de richting van Tripoli. Ben je eigenlijk heel ver gekomen? In een heel eind. Uren uh, gereden, dat wel. Uh, je gaat eerst een stukje zuidelijker. Uh, dit oostelijke deel van Libië steekt als, als een soort kamelenbult een beetje uit. En dan ga je dus naar beneden en dan ga je een beetje naar het westen. En op een gegeven moment kom je in een beetje schimmig gebied... Uh, ...waar tegemoetkomend verkeer aan mij uitlegt dat je nog uh, misschien één checkpoint hebt van uh, de oppositie... ...maar al vrij gauw daarna, wat zij dan zeggen, uh, slechte checkpoints van uh, Gaddafi-mensen. Het heeft ook mee te maken dat dan uh, verderop Surt ligt. Dat is een plaats waar uh, iets ten zuiden van Gaddafi uh, geboren is en waar veel van zijn clan nog uh, rondrijdt met... Uh, Allerlei soorten wapens. Wel indrukwekkend om bij zo'n bunker te zijn, kan ik me voorstellen. Met, met al die munitie, zoals je het ook, ook omschrijft... is het beheer daarvan goed geregeld door de opstandelingen? Zijn ze niet bang dat er wordt geplunderd? Ja, ze hangen daar een beetje omheen. Het ziet er allemaal een beetje showvol uit... Uh... En, en je kunt daar gewoon rondlopen, er zegt niemand tegen je van doe een beetje voorzichtig met uh, sigaretten, maar dat doen wij zelf uiteraard wel, maar ik weet niet of zij dat altijd keurig doen. Uh, de deuren staan open van die depots, er kan van alles naar binnen waaien en er ligt zwaar materieel, hè. Het, het zijn uh, niet alleen maar kogels, maar ook granaten, landmijnen, handgranaten uh, en noem het maar op. En, en, en, en heel veel depots. En ja, ze hebben dus, uh, verteld dat daar vliegtuigen aankwamen een paar dagen geleden... die dat zouden moeten bombarderen. Maar ja, dat, dat is dan dus niet gebeurd. Hm. Maar de vraag is dus ook, wat gaat er met deze munitie gebeuren? Gaat het richting Tripoli uiteindelijk? Ja, dat, dat willen dus de tegenstanders van Gaddafi... vanuit Benghazi oprukken naar Tripoli. Maar ja, geeft het ook al aan, het zijn enorme afstanden. Daar In Libië, hoe stellen ze zich dat voor? Vanaf Benghazi is het ongeveer duizend kilometer naar Tripoli. En je komt dus halverwege, dat, dat plaats je weer tegen. Dus, dus dan zou je daar al gevechten moeten leveren. En wat ik begrijp van de militairen, ik heb ook met wat hogere militairen gesproken, overgelopen militairen. Die uh, zeggen: ja, wij hopen er toch nog steeds op dat, dat binnen Tripoli het gaat gebeuren. Gewoon dat zij het daar zelf kunnen doen. Maar intussen trainen wij hier mensen, uh, bereiden wij ons voor om die kant op te gaan. Alleen. Het zal waarschijnlijk ook niet verstandig zijn om weer aan de pers uit te leggen wanneer je dat dan zal gaan doen, als je dat al gaat doen. En, uh, ja, en het is ook op een gegeven moment heel moeilijk om het nog ongemerkt te doen, want er is nu heel veel pers in dit gebied. Dus uh, ik moet het nog even zien gebeuren dat, het, dat, het heel, dat ze heel snel in een groot convoy erheen gaan. Je hebt ook uh, ja, zwaar materieel nodig, uh, je moet raketwerpers hebben en dat moet allemaal dus... Zonder dat je door vliegtuigen van uh, Gaddafi wordt aangevallen. Bijvoorbeeld die kant dan opgaan. Daarom hopen we, uh, velen hier ook wel op zo'n no-fly zone waarover uh, gesproken wordt. Um, maar dat ja, is ook maar afwachten of die er komt. Ja. Dat ligt natuurlijk internationaal wat ingewikkeld. Mm -hmm. Ja, daar hebben we het vanochtend over gehad Hans-Jaap. Uh, dankjewel. Afwachten dus of die no-fly zone er komt. Waardoor het voor die opstandelingen wat veiliger wordt. We zouden het nog over Tunesië hebben. Maar dat doen we eventjes na negen uur. Dan gaan we naar de grens met Tunesië en Libië. Waar er heel veel vluchtelingen zijn op dit moment. Wie betaalt dat gewoon? Heeft er geen aanmaning nodig? Belachelijk dat die dingen bestaan, aanmaning. Schat, daar blijven ze nou! Ik hou het niet meer! Nou, Jaakjes, visser en een voetballer, Luc heeft spit! Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgeloos verhuizen, nog minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl?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 Radio 1. Het NOS-journaal. Provinciale statenverkiezingen van start. En Amerika dringt aan op no-fly-zone boven Libië. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben door Almeegens. Een uur geleden zijn de stembureaus... voor de provinciale statenverkiezingen opengegaan. Het gaat spannend worden. Volgens een peiling van bureau Sinovet halen VVD, CDA en PVV samen 34 van de 75 zetels. Ook opiniepeiler Maurice de Hond zei in het televisieprogramma De Wereld Draait Door dat het erom gaat spannen. De VVD en het CDA die hadden vorige keer 35 zetels, uh -huh. want de PVV deed niet mee. Ze moeten er nu 38 halen en de peiling staat op dit moment op 37 zetels. Of dat spannend is. Ja. Ja. Want je ziet dat huh? het, Eén zetel verschil. Eén zetel verschil, ja. precies. Daarmee kwam de discussie in het laatste verkiezingsdebat... ook op de functie van de Eerste Kamer. PvdA-leider Cohen oppert het volgende. Ik vind dat de Eerste Kamer wel een andere taak zou moeten krijgen. Je zou kunnen overwegen om de, de taak van de Raad van State... en die van de Eerste Kamer om die op de een of andere manier samen te voegen. Maar we zijn er inderdaad al honderd jaar over bezig... om dat anders te organiseren. En dat lukt niet erg. Premier Rutte zei na het debat in Nieuwsuur dat het voor hem lastig wordt als VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer probeer je voorstellen erdoor te krijgen. Zelfs als er een meerderheid is voor de coalitie, zijn er geen garanties. Maar het helpt wel enorm, blijkt ook in de geschiedenis, als ook in de Eerste Kamer een meerderheid is voor de partijen die zo'n kabinet zien zitten. Ook op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gaan ze vandaag naar de verkiezingsbureaus. Daar gaan ze stemmen voor nieuwe eilandsraden. Gisteravond is Libië geschorst als lid van de VN Mensenrechtenraad. Vanwege het geweld dat het regime van Gaddafi tegen betogers gebruikt. De raad gaat onderzoek doen naar mensenrechten schendingen. Intussen heeft Amerika twee fragatten naar de Libische kust gestuurd. Dat is de bedoeling dat ze hulp gaan bieden, maar ook bij een evacuatie kunnen ze worden ingezet, zegt de Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates. De VN schat dat er tot nu toe zo'n 140.000 mensen Libië zijn ontvlucht. De helft daarvan zit in Tunesië, de andere helft in Egypte. De Amerikaanse Senaat nam vannacht een resolutie aan... waarin wordt aangedrongen op het instellen van een no-fly-zone boven Libië. Daarvoor is een VN-mandaat nodig. En dat is zo makkelijk nog niet, zegt defensiespecialist Coco Lijn van Instituut Klingendaal. Iedereen projecteert dan zo'n mogelijkheid op zijn eigen situatie. Nou, in Turkije is het niet aan de orde, maar er zijn toch genoeg landen die zeggen van... ja, als jullie dat in Libië doen, dan kunnen jullie dat op een kwade dag ook bij mij doen. Dus daarom alleen al zijn we tegen. Ondertussen werft de Libische leider Gaddafi volgens Mali op grote schaal Tuaregs om voor hem te vechten. Volgens ooggetuigen in Libië worden ze ingezet als huursoldaten. En zouden Tuaregs met vliegtuigen laten ophalen uit Tjaad. Opnieuw een aanslag op een hoge Pakistanse functionaris. Shanbaz Bhatti, de minister van religieuze minderheden... is door een paar mannen doodgeschoten. Hij is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij korte tijd later overleden. De christelijke minister was al een paar keer bedreigd... door extremistische islamitische groepen. Twee maanden geleden werd de populaire gouverneur van de staat Punjab... bij een aanslag gedood. Bouwbedrijf Heimans heeft vorig jaar 16 miljoen euro winst gemaakt. Het op twee na grootste bouwbedrijf van Nederland... draaide een jaar eerder nog een verlies van 40 miljoen euro. En tenslotte, Leni het Hart stopt met haar werk voor de Zeehondencrash in Pieterburen. Na 40 jaar werken voor het opvangcentrum is het welletjes geweest, vindt ze. Het is natuurlijk al een, een, een poosje dat je op een gegeven moment moet zeggen... hoe oud ben je en hoe lang heb je in het management gezeten. En ik ben 70 en ik ben nu 40 jaar met de zeehonden bezig. En dan vind ik het eigenlijk wel goed. Leniet, Hart ze blijft als ambassadeur voor de Zeehondencrash actief. En ze blijft er betrokken als vrijwilliger. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In tegenstelling tot de afgelopen dagen krijgen we vandaag de zon wel te zien. We zien op dit moment een veel laaghangende bewolking, vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuiden is het al hier en daar wat zonnig aan het worden. In het westen ligt de temperatuur op dit moment rond het vriespunt, maar in het oosten vriest het zo'n 2 graden. In de loop van de ochtend wordt het vooral zonnig in de zuidelijke helft van het land. In het noorden blijft het nog lange tijd bewolkt. Vanmiddag wordt het steeds zonniger, maar in het uiterste noorden en op de Waddeneilanden kan het nog lange tijd bewolkt blijven. Nou, daar waar het bewolkt is, wordt het niet veel warmer dan een graad of vijf, maar in de zon wordt het zo'n 7 tot 8 graden. De wind die komt vandaag uit het noordoosten, is matig, aan zee vrij krachtig, zo'n windkracht 4 tot 5. En die noordoostenwind die maakt het vandaag voor het gevoel behoorlijk fris. Nou, vanavond en vannacht is het in een groot deel van het land helder en droog en het gaat dan 1 tot 4 graden vriezen. Morgen dan, donderdag, dan belooft het opnieuw een droge dag te worden. In het noorden is opnieuw kans op wat bewolking, maar in de rest van het land verloopt de dag gewoon vrij zonnig en droog. Het wordt dan 6 tot 8 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ah, de ochtendspits verloopt niet druk. Er staat in totaal 60 kilometer aan file. Bij Den Haag en Rotterdam staan helemaal geen files. Bij Amsterdam is het wat drukker. En ook in het zuiden van het land zijn er een paar problemen. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht na een ongeluk. Bij Bokstel nog 4 kilometer. De weg is wel weer open. De andere kant op loopt het nog vast. Tussen het knooppunt Empel en Vught 6 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken na een ongeluk weer vrij. Dan de A9, Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp, vijf kilometer stilstaan. Ook daar is een ongeluk de oorzaak. En de A50, Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Fasen 3. Ook dat komt door een ongeluk. Rutte wilde hier elk jaar 5% verhogen voor de zogenaamde scheefhuurders. maar een subsidie voor de rijken en de villa's. Laat die intact? Dat vind ik pas scheef.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 Bestel uw toegangskaarten voordelig op hiswa.nl en win één van de tien zeil- of rubberboten. Bent u het type dat van geraniums houdt? Of meer van de palmboom? Wat voor pensioentype bent u? Doe de test van Nationale Nederlanden op nn.nl of bezoek onze pensioenbus. Op nn.nl ziet u wanneer die bij u in de buurt is. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal op deze dag van de verkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen. Ja, Verkiezingen die uh, worden uitgevochten, onder andere in Limburg natuurlijk. En daar zou wel eens een politieke aardverschuiving kunnen gaan plaatsvinden. Maar Robin Visser in Maastricht, welke lijsttrekker heb je nu uit het debat gesleurd? Ik heb de volgende lijsttrekker uit het debat gesleurd. Dat is Thijs Koppers van de SP. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. ja een politieke aardverschuiving wordt hier in Limburg uh, verwacht. Of was het alleen maar omdat de PVV misschien wel de grootste partij wordt in deze provincie. Alleen de vraag is welke kant de aarde dan vervolgens opschuift. Nou, hopelijk schuift de aarde uh, naar links op natuurlijk. Kijk, uh, de PVV doet voor het eerst mee, maar het is nu niet duidelijk hoeveel zetels ze gaan krijgen. Nou, en hopelijk krijgen de linkse partijen een meerderheid en kunnen we Limburg links gaan besturen. Het wordt hier in Limburg ontzettend spannend. Ja, ja, het zal heel spannend worden, ook omdat de uitslagen vrij dicht bij elkaar uh, liggen. De PVV is op dit moment de grootste in de peiling. Maar ik heb gisteren een peiling gezien waar de SP de tweede partij is met 8, 9 zetels. Dus het kan ook zomaar onze kant op gaan. U bent hier vanochtend bij uh, de regionale omroep L1. Daar zijn bijna alle lijsttrekkers van alle partijen hier in Limburg bijeen om te praten. Het is niet echt een ontzettend fel debat dat hier gevoerd wordt. Mag ik dat concluderen? Het is op dit moment vooral gezellig keuvelen, ja. moet ik zeggen. We hebben de felle debatten wel gevoerd natuurlijk over de onderwerpen die daartoe doen. Hoe kijkt u terug op de campagne hier in Limburg? Um, met gemengde gevoelens. Kijk, deze campagne ging natuurlijk ook over de landelijke thema's. Dat is, uh, is ook heel logisch. Um, maar we hebben... Um, ik denk dat we heel ver met elkaar hebben gesproken. Het is jammer dat ik de PVV uh, bij heel veel debatten niet heb zien verschijnen. Ik had vaker met hen in uh, debat gewild, maar helaas. Maar de thema's die er te doen, zoals jeugdzorg, uh, de toekomst van Limburg... de vergrijzing, werkgelegenheid, ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste. En ik hoop uh, dat we de komende dagen daar ook goede besluiten over kunnen gaan nemen... in die coalitieonderhandelingen. Ja. Ja. U noemde ze alle belangrijkste thema's, werkgelegenheid bijvoorbeeld. Vertel eens hoe het hier gaat in Limburg. Nou, heel veel mensen maken zich zorgen om hun baan. Uh, grotere bedrijven staan toch op omkiepen. Bijvoorbeeld Netcar is nog steeds onzekerheid uh, voor de komende jaren. De autofabrikant. De autofabrikant in Borren inderdaad. Nou, daar maken mensen zich zorgen over. En de problemen van Limburg zijn niet het halalvoedsel in het provinciehuis... maar de problemen van Limburg zijn de buurten die verdwijnen. Die werkgelegenheid die ik net al noemde. Is het in Limburg voldoende gegaan over die provinciale onderwerpen... of werd het toch heel erg overspiegeld, overschaduwd door de landelijke thema's? Nou, ik denk dat het wel over de provinciale onderwerpen is gegaan. Maar wat ik wel in de campagne heb gemerkt... is dat heel veel partijen ook echt bang waren voor die PVV. Het ging niet meer om de problemen van Limburg... maar het ging om de opkomst van de PVV. En wij hebben altijd gezegd... Van, we gaan uh, juist die problemen van Limburg benoemen... en we gaan ons niet uh, oplaten uh, op jagen door een nieuwe partij. Uh, wil dat zeggen dat u ook niet uw campagne ook niet beïnvloed is door de opkomst van de PVV? Ik bedoel, dat is toch een factor waar je rekening mee moet houden? Ja, in de politiek wel. Maar uiteindelijk, uh, in de campagne zelf gaat het om de problemen van de mensen. En het gaat erom welke ideeën je hebt, welke standpunten je hebt. En als je gaat zeggen van wij uh, houden rekening met een PVV... en we gaan daar onze hele stijl op aanpassen... dan gaat het niet meer om uh, de problemen van Limburg, om je eigen standpunten. Maar dan gaat het alleen nog maar om die ander. Nou, en dat gaan wij dus niet doen. Laat zien wie je bent. Ja, en dat hebben we gedaan. Juist. Zeg, het programma hier bij L1 duurt nog tot 9 uur. Wat, hoe ziet de rest van uw dag eruit? Ik ga vandaag flink campagne voeren. Ik ben de hele dag in Maastricht. Vanmiddag nog een radio-uitzending en vanavond de uitslag. Thijs Koppers van de SP is een druk mannetje in Maastricht. Gaat u ook nog andere steden bezoeken? Waarschijnlijk ook nog naar de parkstad, ja. Heerlijk. Op tournee. Nou, succes. En ga nog even gauw terug naar het debat of het gesprek... of de gezelligheid van L1. Hartelijk dank. Graag gedaan. En wij gaan gelijk door naar onze gast van vanochtend, minister Donner van Binnenlandse Zaken minister Donner, goeiemorgen. Goedemorgen. We zitten in de studio in Den Haag. Um, warm, hoop ik. Lekker aan de koffie. Uitstekend. Prima. Wij hoorden het net vanuit Limburg. Een politieke aardverschuiving zit er aan te komen. De PVV gaat erg groot worden. Het CDA zal het moeilijk krijgen, net als uh, in de rest van Nederland. Hoe gaat het met u zo op deze ochtend de ochtend de van de verkiezingen? De dag dat het CDA waarschijnlijk opnieuw groot gaat verliezen. Oh, ik heb goede moed. Als iedereen doet zoals ik, CDA stemmen, dan gaat het goed. Ja, nou, de kans is erg klein dat dat gebeurt minister Donner? Dat zullen we wel zien, maar daar zijn verkiezingen voor. Nou, maar hoe gaat het met u? Het uh, gaat u, u, met u, mij uitsteken. U klinkt hoopvol, maar die hoop is niet helemaal terecht. Kijk, als ik toch hoop heb, hoewel iedereen naast de gepogingen doet... om mij wanhoop toe te dichten, uh, <laughs> ja, ja, dan ja. moet het goed gaan met CDA. We stappen even van de emoties af, meneer Donner. Uh, mag ik eerst eens vragen? Waar is de leider van... Nee, laat ik het anders vragen. Wie is de leider van uw partij? Uh, dat moet u bij deze verkiezingen kijken in de verschillende provincies. Ja. Daar hebben we gewoon lijsttrekkers. Dat is waar deze verkiezingen in eerste instantie omgaan. Ze hebben ook betekenis voor de landelijke politiek. Maar het gaat nu om de provincies. Ja, maar heeft een landelijk leider het, het ontbreken daarvan... U niet wat, is dat u niet wat opgebroken in uh, de, de campagne? Ik, nee, dat denk ik niet. Dat is een keuze geweest juist ook om recht te doen... aan de inspanningen in de verschillende provincies. Daar gaan deze verkiezingen voor. Daar zijn ze echt van belang. Ze hebben ook invloed op de landelijke politiek, maar dat is minder. En ik moet zeggen, van al die partijen... als je je kiezers in de provincies niks meer te bieden hebt... dan dat je tegen het kabinet in Den Haag bent, dan heb je weinig te bieden. Dus het is een bewuste keuze dat het CDA geen partijleider heeft op dit moment? Het, het is een bewuste keuze van de campagne geweest om te kiezen, luister eens, het gaat om lijsttrekkers in de provincie... en als we landelijk iemand inzetten, dan is dat de beoogde fractievoorzitter... in de Eerste Kamer. Dus het feit dat Henk Bleker zich steeds uh, in beeld brengt, dat... ja, hoe moeten we dat dan typen? Nee, ik ben ook ben ik in beeld geweest, u kunt gewoon zien duidelijk van, uh, dat iedereen... De de ook gesteund heeft deze campagne. Maar als u vraagt: van ja, luister eens, uh, wie bepaalt het gezicht? Dan is dat in de provincies, de lijsttrekkers en landelijk de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Toch hebben al die andere partijen wel het gezicht van hun partij naar voren geschoven? Hebben die ja, het dan allemaal is, mis? Dat moet ik zeggen: dat is een uh, bewijs van armoede. Uh, als je, je kiezers niks meer te bieden hebt dan de landelijke thema's... Maar, het gaat hier ja. om provinciale staten. Maar als we dan kijken naar de peilingen voor de verkiezingen... dan heeft dat toch niet goed uitgepakt voor heet, het CDA? Of heeft dat met, met de oude problemen van het CDA kunt, te maken? U kunt natuurlijk kunt allerlei argumenten aan zeggen van... je had dat anders moeten doen en vervolgens constateert iedereen... dat de landelijke politiek gedomineerd heeft. Nogmaals, het gaat hier om provinciale staten en vergeet niet... het gaat op de Antillen ook nog om de verkiezingen van de Eilandraden. Mm, maar komt het er niet op neer, uh, meneer Donner, dat het CDA gewoonweg nog meer tijd nodig heeft... om de schade die geleden is te herstellen? Uh, nu vraagt u, stelt u vragen die we morgen gaan beantwoorden... of overmorgen gaan beantwoorden. En in alle gevallen heeft het CDA... zal duidelijk ook maken waar het landelijk voor staat. Dat is de inzet ook in het kabinet. Dat is steeds duidelijk geweest. Wij zijn tegen politiek waarbij mensen alleen maar tegenover elkaar komen te staan... die polariserend is. Wij menen dat er wel geregeerd moet worden... dat je moet zorgen dat je dat doet... met iedereen er zoveel mogelijk bij betrekken. En dat, ondanks de bezuinigingen, mensen daarbij centraal moeten staan. Ja. Dan heb ik ook een vraag die u ook beter morgen kunt beantwoorden. Maar ik stel hem toch. Want wat als inderdaad het CDA weer zo'n forse nederlaag leidt? Wat betekent dat dan voor het regeren door de partij? Kijk, okay, dat zijn theoretische vragen. Ja. Uh, die moet je niet beantwoorden zolang ze theorie zijn. Maar is dat niet een zaak die u toch ernstig bezighoudt? Uh, in, op dit moment ga ik gewoon vanuit. Heb ik goede moed. Er zijn nu verkiezingen en nogmaals... Centraal daarbij moet ook voor mensen staan van hoe wilt u ook in de provincie de komende jaren de thema's zoals het gaat verkeer, uh, thema's ruimtelijke ordening de inrichting van het landschap. Hoeveel die besloten? Ja, dat is allemaal prettig, maar Ilko Brinkman maakt zich daar wel heel veel zorgen over. Die slaapt daar volgens mij ook niet zo goed op. Op het feit dat het waarschijnlijk um, ja, slecht zal aflopen met het CDA in de Eerste Kamer. Daardoor er een, een probleem zal ontstaan uh, voor de regierbaarheid van de coalitie. Um, u slaapt daar helemaal niet slecht op, Kijk, Natuurlijk, Kijk, on... natuurlijk zijn dat punten uh, dat regeren zal moeilijker zijn. Althans, laat ik het zo zeggen, het zal minder moeilijk zijn... Als er ook in de Eerste Kamer een meerderheid is ja. van de partijen, de coalitiepartijen, plus de geduldpartner. Maar dat is in die zin is dat een tweede punt. Je kunt niet ieder aspect van deze verkiezingen kun je zeggen, nou, dat is nu het centrale punt. Nee, maar het is wel van uh, wezenlijk belangrijk, like mij. Dat, dat moet dan blijken. Uh, de, tweede Kamer, uh, de Eerste Kamer heeft vooral ook een positie in het wetgevingsproces, kunnen daar alleen maar ja of nee tegen een wetsontwerp. Zetten. Natuurlijk, als daar een andere meerderheid is... dan kan die meerderheid zijn betrokkenheid laten zien... en zeggen we gaan alles afstemmen, dan is het hele land onbestuurbaar. Ja. Dat is ook een bewijs van eigenlijk politiek Onvermogen. Nou had um, men binnen het CDA natuurlijk gehoopt dat het meer regeren uiteindelijk toe zal bijdragen dat er weer meer mensen op de partij zullen stemmen. Um, iemand vraagt hier, luisteraar vraagt hier op Twitter, um, vraag is aan minister Donner of ze bij het CDA al spijt hebben van het feit dat er gekozen is voor de PVV als gedoogpartner. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan nu, nu u toch weer op verlies staat in de peiling? Ik... Dat is nu net waarom ik zeg van ik goede moed heb wat CDA betreft. Het CDA zit er niet in de regering vanwege peilingen of vanwege omdat het goed oogt. Het CDA had een programma, heeft een programma over... we moeten in deze fase doen wat er gedaan moet worden... en we moeten geen politiek voeren waarbij we elkaar alleen nog maar uitsluiten. In die overtuiging was gegeven het onvermogen van... De huidige oppositiepartijen om een regering te vormen, er maar één mogelijkheid: dat je moest gaan regeren. Dat was een moeilijke stap, die is genomen, en vooralsnog heb ik er geen spijt van. Want er wordt tenminste gedaan wat er nodig is. En meneer Donner, als we dan naar de provincie gaan... want het gaat over de provinciale staten natuurlijk vandaag in de eerste instantie. En de eilanden. En de eilanden. Precies, u <lacht> maakt de juiste aanvulling inderdaad. Ik ben ook van koninkrijk geluisterd. Uh, ja, natuurlijk. Heel <lacht> ja, goed, Dat u had er nog even op wijst. Maar even over de provincie. Stel dat het uh, CDA daar nou toch zoveel minder in de melk te brokkelen krijgt. Uh, hoe, hoe schadelijk kan dat zijn voor de partij? Kijk, het is wat dat betreft, dat is niet primair, moet je zeggen... is dat schadelijk voor het partij. Dat is schadelijk voor het beleid in die provincies. Hoop. En daarom roep ja. ik iedereen op op, op het CDA te stemmen. Ja, dat dachten we al. Ja. De, de opkomst is nogal belangrijk daarbij. Uh, uh, Merendeel zal vandaag niet naar de stembus gaan, moeten wij constateren. De opkomst zal waarschijnlijk, dat is ook weer een peiling... maar goed, moeten we daar toch even naar kijken... tussen de 40 en 50 procent uitkomen. Uh, we gaan even naar onze verslaggever Michiel Breedveld... want die vroeg de politici om een reactie.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 Nou, ik zou tegen die mensen zeggen, ga vooral wel stemmen. Want het gaat en om hele belangrijke dingen in je eigen directe leefomgeving, die jouw provincie regelt. Maar het gaat ook om de toekomst straks in de Eerste Kamer. En je hebt er morgen in de hand. Dus stem gewoon uh, op een goed provinciebestuur in je eigen provincie. En je kan er ook nog eens mee laten weten of je gewoon voor een andere toekomst van Nederland bent als geheel. Alexander Pechtold van D66. Even los van een advies... ...voor of tegen dit kabinet, uw eigen partij en andere partij... ...het merendeel van die kiezers gaat niet kiezen. Wat zou u tegen die mensen willen zeggen? Doe mee. Kijk naar wat je nu op tv ziet. Je ziet Egypte. Je ziet Libië. Je ziet een generatie die wat wil in het leven. Die ziet dat het systeem waar we in zijn leven... ...een dictatuur die ruimte niet biedt. Wij hebben een democratie. Je kan afgeven op politici. Je kan afgeven op Den Haag. Maar verzinnen is iets beter. En is het dan zo moeilijk om één keer in de zoveel tijd even dat loopje naar het stembureau te doen? Elke Brinkman, wat zou u tegen die mensen die niet gaan stemmen willen zeggen? Iedereen is vrij om wel of niet te gaan stemmen. Maar het is natuurlijk wel zo, als je niet gaat stemmen, heb je een zekere zin je stem verspeeld. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Hè? Op de tribune zitten altijd de beste voetballers, denken ze. Maar uiteindelijk wordt op het veld het spel gespeeld. Magiel de Graaf, het grootste deel van de kiezers gaat niet naar de stembus. Wat zou u tegen die mensen willen zeggen? Ik, ik snap wel dat, dat er verwarring is dat mensen niet gaan kiezen. Want waar stem ik nu eigenlijk voor? Er zijn ook mensen die, die zeggen van, joh, ik woon in Roosendaal en ze staan hier helemaal niet op de lijst. Want die denken dat het om de gemeenteraad gaat. Er is gewoon veel verwarring. Het is ook al de zoveelste verkiezing in korte tijd. En dat, dat schept die verwarring. Die verwarring kunnen de mensen zelf niets aan doen. Daar hebben politici zelf aan meegewerkt. Door hier nog eens een keer hun Tweede Kamerkopstukken naartoe te sturen. Zodat niemand meer weet waarom het gaat. Dus ik begrijp de verwarring. Maar toch is het belangrijk om te gaan stemmen. Ja, dat is waarschijnlijk ook uw boodschap. hè. kan ik zo'n me voorstelling weer donnen. Ja, u kunt zeggen: alles is al gezegd. Ik kan alleen maar hetzelfde zeggen. En Maakt u zich zorgen over de opkomst? Zou dat slecht zijn voor het CDA als de opkomst laag is? Doorgaans wel. He? Kijk, u heeft maar één perspectief over het slecht is voor het CDA. Voor het, <laughs> ik heb het over het slecht is voor het land mm -hmm. en hoe we hier gewoon ons wensen te regeren. Ja, het is ja, een ja. hele verantwoordelijkheid als je de mogelijkheid om als hebt om als burgers jezelf te regeren. Ja, maar doorgaans die is het zo dat die kans moet je dan grijpen ja. en daar zijn verkiezingen voor. Als we alle verkiezingen afschaffen waar de opkomstcijfers dalen, dan houden we weinig verkiezingen over. Nou ja, zover zou ik ook niet willen gaan. Maar u heeft er gewoonweg belang bij dat de opkomst hoog is. Uh, als dat niet zo is, dan heeft u een extra probleem. Ik heb in alle gevallen de belang bij dat de opkomst hoog is. Dat zou ik zeggen, ja. En had u daar dan niet meer aan moeten doen, meneer Donner? Nog meer radiotelevisiespotjes, nog meer campagnes? Of heeft u, nee. u genoeg gedaan? Politiek is niet een kwestie van commercie en reclame. Ik heb er, dacht ik, alles aan gedaan. Ik ben ook de afgelopen tijd regelmatig land in geweest... voor zover dat mogelijk was. En iedereen heeft er wat dat betreft aan gedaan wat er mogelijk was. Ja, u, uh, ja, iedereen zegt u ook de mensen in de provincie... want ik ken nog steeds mijn provinciale bestuurders niet zo goed, hoor. Nee, dat is jammer als u de provinciale bladen leest, kent u ze zeker. Als u ook de plaatselijke bladen leest, kent u ze ook zeker. Maar er is inderdaad een zekere ja, blikvernauwing, uh, gericht op Den Haag. Dat is jammer als je ziet van hoe van direct belang die provinciale staten zijn voor ieders leven. En daarom alle belang erbij... Ga stemmen vandaan. Ja, dat is wel een interessante vraag die binnenkomt via Twitter... van Jeroen Veernus, een luisteraar. Um, uh, vraag eens aan uh, minister Donner... hoe om um te gaan met het dilemma Haagse belangen... versus provinciale belangen. Stem ik nou landelijk of moet ik nou regionaal stemmen? Ik zou zeggen... stem regionaal. Want wat dat betreft... De, natuurlijk is de Eerste Kamer... is van belang, is onderdeel... van het wetgevingsproces. Maar de politiek wordt bepaald... in de Tweede Kamer. Het zou ook... Uiterst vreemd zijn dat als er nu bijvoorbeeld een andere meerderheid is... dan bij de verkiezingen in juni afgelopen... dat we dan de Tweede Kamer weer gaan ontbinden. En dat we weer verkiezingen houden. En als daar dan andere uitkomsten zijn... gaan we dan de Eerste Kamer gaan we die ontbinden. Nee, de, Tweede, de Eerste Kamer is bedoeld als een zekere heroverweging... van wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Maar daar speelt de politiek. Zo hebben we het in de grondwet geregeld... En Daarom worden ze ook niet rechtstreeks gekozen, maar door de provincies. Maar daarom is het eerste belang bij deze verkiezingen... hoe wilt u dat de provinciale staten eruit zien... en op de eilanden, hoe de eilandraden eruit zien. Gaan we nog even wat logistieke zaken met u langslopen... want u bent tenslotte verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezingen. Bent u nog bang voor overvolle stembussen en dat er dan aangestampt moet worden? Uh... Ik, dat die ervaringen die zijn nu ook weer verwerkt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed geregeld is. Komt de stemcomputer binnenkort nog terug? Uh, voorlopig heb ik niet de indruk dat we daar een oplossing voor vinden... dat oh. er computers komen die onbeïnvloedbaar zijn. Dat was het criterium wat er was. En ik vind het ook niet de eerste zorg. De mensen ja. kunnen best met het rode potlood of eventueel voeren we een andere kleur in als dat van belang is. Het gaat er vooral om dat de telling vervolgens goed kan. Daarom richt ik me nu vooral op de telmachines. Dit blijft nog wel een beetje pijnlijk, hè? dat we toch weer met dat rode potlood nee, aan uh, uh, de ketting nou ja, moeten stemmen. Waarom? Omdat het 2011 alles is en we nu alles ja. met een computer doen. Ja, dat, u, u, u vormt u zelfs uw in interviews via Twitter. Daarom is het goed dat we één hou vasthouden. Dat is de rode potlood. Oké, okay, dat is dan één zekerheid in het leven, zullen we maar zeggen. Um, er komt nog een, uh, een vraag binnen van een luisteraar. Dat vind ik wel een aardige eigenlijk, van Ellis Oogink. Komt u uh, morgen weer terug voor de vragen die u niet beantwoord heeft... omdat u wilde wachten tot morgen? Ik heb nog geen uitnodiging gekregen... maar no. uh, uiteraard ben ik steeds bereid om antwoorden te geven die er zijn. Maar let wel morgen zal de uitkomst nog niet vaststaan. Want de stemcommissies, althans de stemraden in de provincies... komen pas in de loop van deze week samen. Uh -huh. Pas volgende week zal het resultaat definitief vaststaan. En wat de invloed op de Eerste Kamer is, zal pas blijken in mei. Ja. Maar we moeten weet... even, dit geeft ja, alweer aan. Het is iets heel anders dan Tweede Kamerverkiezingen. Dus volgende week... Komt u bij ons ochtends even in de uitzending? Oh, eh, ik ben steeds bereid. Alleen, het is wel onmogelijk vroeg dat u van ja, mij sorry, gewacht... dat ik Excuses ben, dat, ja. <laughs> Maar vanavond weet u al wel, meneer Donner, hoe uw partij het heeft gedaan. Eh, dan weet ik hoe die in verschillende provincies dat heeft gedaan. Ja, en gaat u daar vandaag nog iets aan doen om dat resultaat beter te maken? Of houdt u zich echt alleen maar bezig met het verloop van de verkiezingen? Vandaag? Ik doe eraan wat ik kan doen. En het eerste is dat ik ga stemmen. Dat is heel goed. Bij u in de buurt of op een station? Uh, ik ben nu al in de buurt van het centrum. Dus ik zal hier waarschijnlijk in het centrum een stembureau op kiezen, uh, opzoeken. Goed. Iedereen kan bij alle stembureaus in zijn eigen gemeente stemmen. Dus het is geen probleem als men niet meer in de buurt van huis zit. Stempas bij u? Heb ik uiteraard. Identiteitsbewijs? Identiteitsbewijs bij me. <lacht> u kunt dus ervoor gaan. geheel gereed. Meneer Donner, hartelijk dank dat u zo vroeg bij ons te gast wilde zijn. Dank u. Graag tot zeer binnenkort. Scherpe vragen. Je komt bij een enorme uitslaande brand. Wat dan? Nou, je zou zeggen: wat is dat voor probleem? Ja, heeft u het antwoord? Uh, nee, nog niet. Dicht bij mensen. Ik heb elke dag gedacht: ik ga dit nooit redden. Ja, het heeft me echt veel moeite gekost. Het ochtendhumor. Het hoge woord moet er nu maar een keer uit. Ik drink geen alcohol. Nieuws met een knipoog. Ik vind het een uh, ontzettend uh, dramatisch en uh, interessant uh, verhaal. Goedemorgen, Nederland. Zometeen vanaf half tien. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn telefoon gaat ook niet uit naar kantooruren. Ik ben ondernemer. En daarom is de UPC zakelijke helpdesk elke dag tot s avonds 10 uur bereikbaar. Stap nu over naar UPC Alles in één Zakelijk voor 42,50 per maand exclusief BTW. Kijk voor meer informatie en beschikbaarheid op upc.nl zakelijk.